6 uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. Een groep hackers heeft websites van Rupert Murdoch aangevallen en uiteindelijk platgelegd. Bezoekers van de site van de krant The Sun werden doorverwezen naar een nepartikel over de dood van de mediamagnaat. Murdoch, zijn zoon James en oud-hoofdredacteur en uitgever Rebecca Brooks worden vandaag door een Britse parlementaire commissie ondervraagd over hun rol in het afluisterschandaal. Amerikaanse diplomaten hebben een gesprek gehad met vertegenwoordigers van de Libische leider Gaddafi. De Amerikanen hebben alleen de boodschap overgebracht dat Gaddafi moet opstappen. Een Libische woordvoerder noemt het gesprek een belangrijke stap op weg naar het herstel van de betrekkingen met de Amerikanen. Maar buitenstaanders moeten niet denken dat ze kunnen beslissen over de toekomst van Libië, zei hij. In Nijmegen zijn de eerste wandelaars op pad voor de vierdaagse. Ze lopen een tocht van 30, 40 of 50 kilometer naar Bemmel, Husse en Arnhem en gaan terug naar Nijmegen via Elst. Aan de Vierdaagse doen dit jaar bijna 43.000 wandelaars mee. Bij een misdrijf in Middelburg zijn een vrouw en een man omgekomen. De vrouw werd doodgevonden in haar huis, de man was zwaar gewond... maar bezweek in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Volgens de politie is de dader een bekende van de twee. Hij, is op, hij of zij is op de vlucht geslagen. Er is een zoekactie aan de gang met helikopters en honden.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 Hij schreef ook de muziek voor Pata Pata van de Zuid-Afrikaanse Miriam Makeba. Jerry Ragevoy is 80 jaar geworden. Het weer bewolkt en droog, maar vanmiddag kans op een bui, vooral in het oosten. Het wordt zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal. AWB ah, verkeersinformatie met alleen een bericht van de spoorwegen. Want tussen Venlo en Kaldenkirche in Duitsland rijden geen treinen... heeft te maken met stakingsacties in Duitsland en de vertraging is meer dan een uur. Het NOS Radio in Journal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Dinsdag 19 juli, goedemorgen. Houd u op de hoogte van al het lopende nieuws zijn we de start van de Vierdaagse. En zodra we meer weten over de doden die zijn gevonden in een huis in Middelburg, hoort u dat onmiddellijk. We hebben contact met de politie. Correspondent Arjan van der Horst heeft zo het laatste nieuws over het afsluiterschandaal in Groot-Brittannië. En daarbij is, u hoorden dat ook een doden gevallen. We praten erover door met mediadeskundige van de School voor Journalistiek in Utrecht, Piet Bakker. Publieke omroep is boos over de gang van zaken rond het uitvallen van de zendmasten. Voorzitter van de de NPO Henk Hagoort is te gast hier na 8 uur. De beurskoersen kregen gisteren alweer flinke klappen. Corné van Zel van SNS vertelt straks waarom... ...en komt met een verwachting voor deze handelsdag. Opvangkamp in Kenia zitten vol vluchtelingen met honger. Ontwikkelingswerker Don van Luin is in Kenia. We bellen straks met hem. En Suriname is boos op Nederland over de huiszoeking... ...bij de Surinaamse zaakgelastigde. Take That trad gisteravond op in Amsterdam. U hoort straks een verslag van tussen de vrouwen. Oh jee, een toerontwaak tussen half negen en negen... En daarin spreken we trouwens met de Belgische premier Yves Terme... die de tour naar België wil halen. Oh ja, er is een gorilla-geboortegolf in de Apelhulp. Daar ook. Voor hoort u meer in dit Radio 1-journaal tot half tien. U kunt ons volgen via internet, nos.nl of via Twitter. Onze account daar is NOS Radio 1. De hoofdrolspelers in het Britse afluisterschandaal moeten vanmiddag voor een Britse parlementaire commissie verschijnen. Rupert Murdoch, zijn zoon James en oud-hoofdredacteur en uitgever Rebecca Brooks worden gehoord over hun rol in het afluisterschandaal. De voormalig journalist van de Britse krant News of the World, die als eerste zijn mond open deed over de schandalige praktijken van de krant, is gisteren dood aangetroffen in zijn woning. Agenten vonden het lichaam van Sean Hoare. Police officers are at the home of the former News of the World showbiz reporter, Sean Hoare, who was found dead tonight. His death is being described as unexplained. Het wordt dus niet uitgegaan van een misdrijf, maar over de oorzaak van zijn dood is verder ook nog niets bekend. Sean Hoor werkte een tijd samen met Andy Colson, de voormalig hoofdredacteur van News of the World, en de voormalig woordvoerder van de Britse premier Cameron, correspondent Arjen van der Horst. Hij vertelde onder meer dat zijn hoofdredacteur Andy Colson, de latere perschef van premier Cameron, wel degelijk op de hoogte was van de afluisterpraktijken. En ook al berichtte The Guardian in die tijd al een tijdje over dat afluisterschandaal. zijn uitspraken hadden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 In een huis in Middelburg is een vrouw om het leven gebracht. In hetzelfde huis vond de politie ook een zwaargewonde man... die met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht en daar overleed. Er is een zoekactie aan de gang naar de dader met helikopters en honden. U hoort een woordvoerder van de politie Zeeland. Ja, we zijn op zoek naar een, uh, een blanke man. Hij heeft een mager postuur en hij loopt mank. En uh, we verzoeken mensen die meer weten over zijn vluchtroute... of over het misdrijf zelf, ons met spoed uh, te bellen. Over uh, wat er zich precies in de woning heeft afgespeeld, kan de politie nog niet zeggen. Drie paar extra sokken, extra schoenen, ponchos en heel veel gezelligheid. Vanochtend vroeg, toen zelfs wij nog lagen te slapen. En dat was heel vroeg. gingen de eerste wandelaars in Nijmegen van start. Het is uh, vier minuten over vier inmiddels. Uh, de Frans Mariniers is begonnen met het spelen. Heel veel mensen zijn uh, echt uitgelaten en die, uh, die hebben er gewoon echt zichtbaar zin in. Wordt een fragmentje van de lokale zender Vierdaagse Radio. Nou, wij hebben Joris van de Kerkhof in Nijmegen gestaan. Joris, goedemorgen. Ja, goedemorgen Lara. Hoe is het daar? Hier komen wat. Ja, nee, het is heel gezellig. Je had die marsmuziek had je, en er werd ook nog andere muziek gespeeld. Zo even voor vieren. Gitaren, koortje erbij. En vier dagen lang links, rechts, links, rechts. links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. dan beginnen ze te zingen. Links, rechts. En dat zingen ze dan hier op het moment dat ze allemaal starten. De vijfde kilometer starten om vier uur. De andere afstanden die starten om vijf uur. En tussen zes en half achter start de kortste afstand. En dat doen ze dan vier dagen lang. En deze mensen die staan ook allemaal langs de kant uh, uh, muziek te maken met zichzelf. Want er zijn ook Nijmeegse feesten. En die Nijmeegse feesten die zijn al een, een paar dagen uh, bezig. Maar de uh, mensen die uh, aan het feest vieren zijn... die vinden het heel leuk om de lopers heel veel enthousiasme toe te roepen. En sommigen staan er alleen met hun mond. En anderen staan er met... Uh, wat hebben jullie nou toch hier? Wat van herren jullie maken? Ik wel, niet de radio. <laughs> nou ja... Dit is gek. Die staan allemaal herrie te maken met, uh, met, uh, met emmers en met allerlei andere dingen. Uh, op het moment dat er mensen voorbij komen, zijn ze die herrie aan het maken. <laughs> en op het moment dat ik kom, houden ze ermee mee op. Deze stilte, die krijgen mensen wel te horen als ze eenmaal... Uh, Na een paar kilometer een beetje in de rust uh, van de, van, van de beet. We zijn een beetje in de rust van de wandeling die ze aan het, uh, aan het maken uh, zijn gekomen. Het is heel veel herrie bij het begin. En daarna gaan ze met 42.812 man gewoon de stilte in. En als ik naar boven kijk, Lara. Ja, als jij naar boven kijkt zie je een plafond. Ik zie hier een beetje wolken, maar voornamelijk toch wel blauwe luchten. Dus het wordt een mooie dag voor ze. Oké, okay. nou, we hopen dat dat zo blijft inderdaad. Er zal wel wat regen zijn later vandaag in het Oosten begrepen wij. We gaan vandaag via Bemmel naar Huizen, Arnhem en Elst. Nieuw tegenstrijdige bericht uit Libië. Dit keer geen geruchten over wel of niet ingenomen steden... Maar over de vraag of de Verenigde Staten wel of niet hebben onderhandeld met Libië. Amerikanen zeggen dat ze een persoonlijke boodschap hebben overgebracht. Namelijk dat kolonel Gaddafi moet opstappen. Maar volgens de woordvoerder van Gaddafi was er juist sprake van toenadering. Dit is de eerste stap. En we welcome alle verder steps. And we zijn bereid om meer te praten. en wat er in Libië gebeurt. en de matter vooruit. Sinds vorige week herkent Amerika de overgangsraad van de opstandelingen als de wettige vertegenwoordiging van het Libische volk. Volgens Gaddafi's woordvoerder werkt Libië nu aan het herstel van de betrekkingen met de VS. We don't want to be stuck in the past. We are people who want to move forward all the time for the good of the Libyans and the good of the international community. But you know, it's, it's a first-step dialogue. Nou, het is dus nog vroeg, zegt Gaddafi's woordvoerder... maar het Libische regime zou het beste voor hebben met de burgers en de internationale gemeenschap. Simon Wiesentaal Centrum heeft zeer negatief gereageerd... op de vrijspraak van Sander Kepiro. Hij werd verdacht van oorlogsmisdaden tijdens de Tweede Wereldoorlog... maar volgens de rechtbank in Budapest is hij onschuldig... tot woede van de voorzitter van de Joodse Mensenrechtenorganisatie. Het is absoluut outrageous. Het is de enige woord. You wat know mijn antwoord judge Bella Varga is... Dit is Dorothea Pinter, een 9-jarige vrouw die onder de mensen is vermoord door de mannen onder Capiro's uh, orders. En were taken naar de Danube gebracht en we vermoord. Ja, de voorzitter houdt een foto in zijn hand van een 9-jarig meisje die volgens hem is vermoord door Capiro's mannen. Van de Capiro nu 97 zou de dood van 1200 Serviërs en Joden op zijn geweten hebben. Zelf zegt Capiro dat hij niet op de hoogte was van de moordpartij. De euro mag dan in een crisis verkeren. In Zwitserland doet de frank het erg goed. De koers is flink omhoog geschoten. Alleen profiteren de Zwitsers daar niet van. Geïmporteerde goederen zijn goedkoper geworden. Maar de prijzen in de supermarkt blijven hetzelfde. Besonders duidelijk ziet zich dies bij pflegeproducten. Zo kostet bijvoorbeeld die Body Lotion Dove Visible Effects... bij Coop 8,50 franken in Nederland 3,99 euro. Omgerechnet, zum de eurokoers, 46% weniger fles body lotion bijvoorbeeld is bijna de helft duurder dan in Duitsland. En dat geldt voor heel veel producten. Consumentenbond in Zwitserland wil dat de regering nu ingrijpt. We vinden dat de Wettbewerbskommission actiever zijn müsste, dat ze actief ook op die Detailhändler toegeven en ihnen aufzeigen, wo dat ze eingreifen könnten, welke Unterlagen dat ze zur Verfügung hebben, müssten, damit ze einen Fall aufgreifen kunnen. Consumentenbond bond wil dat de overheid aan de detailhandel duidelijk maakt waar ze kan ingrijpen. Voorlopig zorgt de hoge koers van de frank nog niet echt voor een Zwitserlevengevoel. Dus het onstuimige weer heeft de reddingsbrigade Nederland handenvol werk bezorgd. Vorige week kwam de brigade 34 keer in actie in levensbedreigende situaties. Dat was deze week echt meer dan gemiddeld, uh, zelfs relatief hoog ten opzichte van het totaal aantal hulpverleningen. Toch echt een aantal keer. Uh, een groot aantal keer uit, uh, uit hele lastige situaties, of omdat mensen echt in grote problemen waren gekomen. Het gaat bijvoorbeeld om zwemmers die uit een sterke stroming moesten worden gered. Er waren veel kitesurfers die in de problemen raakten. De weersomstandigheden waren heel gunstig. Dus ja, als er dan ook al ongelukjes gebeuren, dan is de kans ook natuurlijk aanwezig dat het om watersporten en ook om kitesurfers gaat. Maar zeker ook om andere watersporters, windsurfers en uh, katamarumzeilers.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 In New York is componist en platenproducer Jerry Ragovoy overleden. Hij was de maker van wereldhits als Time On My Side van de Rolling Stones... en Try Just A Little Bit Harder van Janis Joplin. Hij schreef ook muziek voor zangerissen als Diana Ross en Dusty Springfield. En niet alleen in het Engels. Ragovoy schreef ook dit nummer. Zuid-Afrikaanse patapata van uh, Miriam Makeba. Jerry Ragavoy is uh, 80 jaar geworden. Ja, was er nog een man van 47 uit Zwitserland die heeft geprobeerd zijn moeder te vermoorden door met een klein vliegtuig haar huis binnen te vliegen? Kan eenvoudiger zou je zeggen. De man kwam daarbij om het leven, maar zijn 69-jarige moeder overleefde de aanval. Zij was toevallig in de kelder. Zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir, dass gestern um 4 Uhr ein motorisiertes Kleinflugzeug in ein Einfamilienhaus hier am Ortsrand von Oberhallau gestürzt ist. Dieses Flugzeug wurde um Viertel vor 12 auf dem Flughafen Altenrhein im St. Gallischen gestartet. De der Sohn hat das gehuurd en zijn seine moeder vanuit de cockpit nog gebeld. "Ben je thuis dan kom ik even binnenvallen." liet oh. tegen haar gezegd. Maar gaf zijn moeder de schuld van de scheiding van zijn ouders. Goed, de beurzen in New York zijn de week slecht begonnen. De Dow Jones en de Nasdaq-technologiebeurs sloten bijna 1% in de min. Beleggers waren vooral bezorgd over de Europese schuldencrisis... en de problemen in eigen land. Want voor 2 augustus moet de VS afspraken hebben gemaakt... over de maximale staatsschuld. Anders kan het land geen geld meer lenen om die straatsschuld af te betalen. Vanwege de zorgen kwamen vooral de banken in de problemen op Wall Street. Bank of America was met bijna 3% verlies de grootste daler.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 Het is bijna kwart over zes. Take That stond gisteravond in de Amsterdam Arena. Opnieuw met Robbie Williams. Het is deze zomer voor het eerst in 16 jaar... dat de Britse band weer in de originele, originele samenstelling toert. Het is de grootste toer ook van de band Ooit. En de eerste keer dat ze met z'n vijf toeren sinds 1995... het jaar waarop Robbie Williams de band verliet. hartstikke geweldig. Helemaal leuk. Zijn we nog helemaal na te genieten? Ja, absoluut. Het was fantastisch. Ja? Ja, het was boven verwachting goed. Ja, ik denk nou een half uur zijn we zijn vast klaar. Maar het was geweldig, ja echt. En hoe vond jij het? Ja, echt genieten. Nou inderdaad, boven verwachting. Het was zo gaaf om ze dan niet echt te zien. Echt, nee, echt genoten. Ja. Kunnen ze het nog? Ze kunnen het zeker nog. Ze hebben het zeker nog in zich, ja hoor. En hebben jullie fijne herinneringen opgehaald? Nou ja, dat zitten we net te vertellen. Ja, erg leuk. Ja, ja was, het, was het mooi? Ja, buiten alle verwachtingen heen. En voor jou? Ja, super, echt super. En hij ziet er zo goed uit. Hij Robbie ook ja, ook. Ja, Robbie. En trouwens Gary ook, ziet er ook goed uit. En Jason en Howard en Oh, Howard. Ah, dat was helemaal leuk. Dat was echt leuk. Ja. Kunnen ze nog een beetje? Nou ja, dat, dat zeiden wij. Dus ontzettend energiek, uh, fun, uh, entertaining. Uh, Goed op toon. Goed op toon, ja. Het ja, was al echt een enorme show ook, hè? Onwijze show, een spektakel, ongekend. Een levenschaakspel, een hele grote draak, uh, vliegenvangers, Alice in Wonderland, Alice in Wonderland. Uh, een hele grote robot die op een gegeven moment op ging staan, uh, water wat naar beneden viel, van alles en nog wat. Helemaal geweldig. was het hoogtepunt voor jou van de show? hoogtepunt? Ja, ik ben een beetje op Robbie, dus dat is een beetje het hoogtepunt. <laughs> ik ben ook even binnen geweest en Robbie Williams kwam natuurlijk pas later eigenlijk ja. erbij, na vier nummers. En ik zag allemaal mensen omheen, is hij er wel? <laughs> ja, dat dat wachten wij ook even, maar we wisten dat hij er was. Dus Het was even wachten, maar het was leuk om te zien dat hij in zijn eentje echt die hele zaal en echt naar zijn dak krijgt. Het was zo ontzettend mooi. Ik ben helemaal even verliefd op Robbie. Ik ben zo benieuwd op wie jullie nou verliefd zijn. Nou, dat was echt op Mark. Ja. Gary. En jij hebt Gary? Ja, ja. Gary. Oh, dat komt toch goed uit, want de dames willen allemaal Robbie. Dan is hij nog Jason. vrij, heerlijk. Nee, ja. niet allemaal. Jason. Jason. Jij wil Jason. Ja. Jason is beter. Ze zijn allemaal knapper geworden, dat is het leuke. Ben, ik heb goed gehuild. Bij welk nummer? Angels. Ja, dat was toch weer even Robbie. Ja, het was, Robbie maakte wel de show, hè? Ik ja, wel. Robbie is de man. Ja, ik ben heel bang dat hij niet meedeed in het begin. Maar het was toch weer feest, ja. Ik ben echt helemaal gelukkig. <lacht> en ga lekker naar huis en dromen <lacht> over Robbie. <lacht> Doeg! Fantastisch. Take that fans in gesprek met onze verslaggever Martijn van der Zanden. Tien voor half zeven uur luistert naar het NOS Radio in Journaal.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 Daadwerkelijk er is een, een onsmakelijk voorgeval geweest. Ik werd uh, zaterdagmorgen omstreeks acht uur gebeld... Uh, door uh, onze tijdelijk zaakgelastigde daar in Den Haag... de heer uh, David Abiamov, dat uh, vijf agenten in uniform gewapend aangeklopt hebben uh, als een deur... en uh, mededeelden dat ze een...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 de zaakgelastigde van de Republiek Suriname. En uh, op hele uh, grove wijze werd er medegedeeld daadwerkelijk... dat dat hun niet interesseerde, ook al zou de koningin zijn... dat ze toch het huis zouden onderzoeken. Ze zijn uh, ruw het huis uh, binnengegaan. De zaakgelastigde uh, op een, een bankstel gedrukt. Hij was constant daar onder uh, hun, hun bewaking... Terwijl dat huis onderzocht werd, terwijl zijn vrouwen en kinderen aanwezig waren. Um, zijn portemonnee, documenten, kamers, alles werd onderzocht. En uh, na een ruim een uur verdween men weer, want men had niets gevonden. Zonder mede te delen waarvoor ze daar waren. Uh, hij heeft toen gelijk contact gemaakt met het ministerie van Buitenlandse Zaken daar... En uh, die deelde hem mede dat het daadwerkelijk ging om agenten... maar dat er een, een, een, een fout gemaakt was en dat ze voor ontschuldigingen aanboden. Uh, ik heb gezegd nee. Ik was toevallig ook met uh, onze president. Dus die is uh, van dit geval op de hoogte. Ik heb uh, weer terugkeer gelijk uh, de Nederlandse ambassadeur ontboden. Die is uitlandig. Dus zijn vervanger is de Nederlandse ambassadeur in Bolivia. Die was vanmorgen om 9 uur bij mij op kantoor. Um, en uh, bekend en erkend dat er een, een onsmakelijk voorval geweest is. Uh, en dat er een paar keer al uh, verontschuldigingen zijn aangeboden. Ik zeg dat dat volstrekt niet voldoende is voor ons. Dit is een heel ernstig geval. En uh, we eisen een, een grondig onderzoek. En uh, uh, een, een schriftelijke verontschuldiging van het ministerie van Buitenlandse Zaken. En uh, de bedoeling is dat ik nog deze week van uh, de Nederlandse regering een officieel standpunt krijg. En dat, dat wij daarmee onze geëigende stappen zullen nemen. Dus u heeft ons verteld dat de mensen wel degelijk op de hoogte waren van de identiteit van de mensen in het huis. En totdat de Nederlanders dus het tegendeel bewezen hebben, gaan wij als parlement uit van kwade trok. De conclusie was dat van parlementsvoorzitter Jenny Simons. Nou, het Openbaar Ministerie zegt in een persverklaring dat de politie Haaglanden op het moment van de inval niet over alle relevante informatie beschikte. In New York, in een ziekenhuis, is de schrijver van wereldhits als Time is on my side van The Rolling Stones en Peace of My Heart. En Try Just a Little Bit Harder van Janis Joplin overleden. Ze is de componist en platenproducer Jerry Recavoy. Hij schreef ook muziek voor de Zuid-Afrikaanse Miriam Makeba... en tientallen andere nummers voor zangeressen als Diana Ross, Dion Warwick en Dusty Springfield. Jerry Recavoy is 80 jaar geworden. Just wait and see Rolling Stones hoor u, Time is on my side, geschreven door Jerry Raccovoy. Het NLS Radio 1 Sport. Het was de tweede rustdag in de tour. De renners houden zich dan bezig met de pers, voornamelijk. Robert Griesink liet bijvoorbeeld weten dat hij in de Alpen een en ander recht hoopte te kunnen zetten. Geesink ging als favoriete Tour in, maar moet in de laatste week genoegen nemen met een bijrol. Alle hoop is nu dus gericht op de laatste bergetappes. Er staan als Parijs een Doel en en en, en, en dookje. Kijk, je hebt ook de Alpen nog, dan kun je jezelf nog gewoon onsterfelijk maken. En uh, dat is ook zo. Ik uh, uh, moet alleen nog eventjes, eventjes, eventjes doen dan, maar ik ben er wel voor, voor gemotiveerd om daar nog wat te laten zien. En dat is precies wat de, wat de technisch directeur van de Rabobank, Erik Breukink, wil.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 Het goede en opvallende rijden van de ploeg heeft ook een keerzijde. Want voor het klassement kunnen ze voorlopig niet gaan. Want geld om een goede klassementsrenner aan te trekken is er niet. Manager Daan Luiks. Ja, die jongens hadden allemaal nog een contract voor 2012. Maar wij vinden het gepast om het contract voor 2012 open te breken en te verlengen. Voor 2012 en 2013. Want vakantselij, DCM en Ridley hebben nog een tweejarige overeenkomst. Daar gaat dus ons geld in zitten wat eigenlijk bestemd was voor een rondrenner of een sprinter.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 Een Libische woordvoerder noemt het gesprek een belangrijke stap op weg naar het herstel van de betrekkingen met de Amerikanen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het Weerbericht van Weer Online. Er trekken vanochtend wolkenvelden over het land en het is grotendeels droog. Alleen op de westelijke wadden, daar komen nog een paar buitjes voor. En het is nu zo'n 10 tot 13 graden. Vanochtend verdwijnen de buitjes, wordt het overal droog... en dan zien we naast een aantal wolkenvelden ook vanochtend nog de zon. Vanmiddag dan ontstaan er stapelwolken... en later is voornamelijk in de zuidoostelijke helft van het land kans op een enkele bui. Ook in Nijmegen, daar zou dus vanmiddag een buitje kunnen vallen. Het wordt vandaag zo'n 18 graden op de wadden tot 20 a 21 in het binnenland. Dan de wind, die is zwak tot matig, windkracht 2 tot 3... en die komt voornamelijk uit het zuiden tot zuidwesten. Morgen woensdag lijkt het weer op dat van vandaag. Er is vrij veel bewolking afgewisseld door de zon. En voornamelijk in de middag is dan weer kans op een enkele bui. Het wordt opnieuw een graad of 20. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met twee files richting Amsterdam. Op de A7 staat 5 kilometer tussen Purmerend Noord en de Afwitte Weide, Wormer. En op de A8 staat voor het klopende Koenplein twee kilometer. Er zijn problemen met de spoorwegen want tussen Velo en het Duitse Kaldenkiertje rijden geen treinen. Het heeft te maken met een staking in Duitsland, in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. De vertraging is meer dan een uur en de verwachte staking duurt eh, tot ongeveer vanmiddag 12 uur. 12 en 13 augustus, Drupark Ulft, Huntenpop. Met Anouk, Within Temptation, Go Back to the Zoo en vele anderen. Info en kaarten via Huntenpop.nl. 12 en 13 augustus, Drupark Ulft, Huntenpop. In spraakmakende zaken de vraag... waarom steekt een asielzoeker zichzelf op de dam in brand? Over de wanhoop van vluchtelingen die jaren mogen blijven... en dan toch moeten vertrekken. Gekmakende procedures in... Spraakmakende zaken, vanavond om tien voor half tien bij de ICON op Nederland 2. Goedemorgen, het is vijf minuten over half zeven. Luister naar het NOS Radio 1-journaal. De explosie van vorige week op Cyprus, waarbij 13 mensen om het leven kwamen, dreigt een behoorlijk politiek staartje te krijgen. De Cypriotische minister van Buitenlandse Zaken, Kyprianou, heeft inmiddels een ontslag aangeboden. President Christofias heeft dat geaccepteerd. Maar buiten het presidentieel, presidentieel paleis eisen demonstranten al dagenlang ook het aftreden van de president. Majoran Jacobs is tolkvertaalster en woont al 25 jaar op Cyprus. Mevrouw Jacobs, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is daar aan de hand? Is het nou alleen vanwege die explosie van vorige week... dat ze nu het vertrek van de president eisen? Nou, dit is denk ik de hele grote druppel die de emmer doet overlopen. Want er zijn al een aantal schandalen geweest... groter en kleiner in de afgelopen jaren. Maar dit um, heeft een direct effect op iedereen. Want we zitten... het is 39 graden buiten. En we zitten elke dag overal op het eiland... ...minstens twee tot drie uur zonder stroom door deze explosie. Dus, uh, en we worden dus gevraagd om overdag geen airconditioning te gebruiken... ...want uh, ze zijn dus druk bezig om de stroomvoorziening weer op peil te krijgen. En als iedereen zijn airconditioning gaat gebruiken... ...dan valt de stroom natuurlijk gewoon uit en dan schiet het verder niet op. Dus het is gewoon heel direct en heel dichtbij wat er is gebeurd... En ja, de president krijgt de schuld, de regering krijgt de schuld. Uh, wat is het argument van de demonstranten? Wat uh, vinden ze dat ze uh, de zaken niet op orde hebben? De regering krijgt in zijn totaliteit de schuld, inderdaad. En Christophe omdat hij uiteindelijk verantwoordelijk is voor alle beslissingen die zijn genomen. En vooral voor de beslissingen die niet zijn genomen in dit geval... Um, wordt gevraagd om af te treden inderdaad. Ja, wat had hij moeten doen dan um, na die explosie? Want het, is, het, is, het heeft een grote impact natuurlijk op Cyprus. Dat was uh, het is 70, 70 van de elektriciteitsvoorziening is uh, min of meer de lucht ingegaan bij die hmm. explosie. Dat was een nieuwe elektriciteitscentrale. Die was net gemoderniseerd. Daar was heel veel geld in geïnvesteerd. Want we hebben natuurlijk de afgelopen jaren, vooral in de zomer... als het heel warm wordt, heel vaak last van dat de stroom uitvalt. En dit zou dan eindelijk... Hè, ze, hadden die, ze hadden die centrale goed gemoderniseerd. We zouden nu eindelijk genoeg elektriciteit hebben. Um, en ja, dan gebeurt er dit. Ja, grote onvrede. Dus denkt u echt dat de president zal opstappen? Ik denk niet dat hij... Uh, ...dat hij zal opstappen. Um, daarvoor, zit hij te, daarvoor is het te vroeg nu ook. Ik, ik, denk, want, ik bedoel, we zijn nu een week na de explosie. Uh, ik denk zeker niet dat dat nu zal gebeuren. Uh, ik denk dat uh, die demonstraties uh, heel lang door zullen gaan. Want het uh, uh, is nu al een week lang bezig. Elke avond duizenden en duizenden, en duizenden mensen staan daar voor het presidentiële paleis. Maar ik denk niet dat hij opstapt. Ik denk dat hij gewoon te stevig in het zadel zit ook nog. Hoe, hoe reageert um, hij op dit alles? Geeft hij dan aan dat hij wat um, zal doen aan de energieproblemen op dit moment? Um, hij zijn reacties, dat is een van de redenen ook waarom die demonstraties eigenlijk steeds groeien. Want hij heeft nog steeds niet duidelijk zijn excuses aangeboden. En gisteren heeft hij ook in het openbaar verkondigd... dat hij nergens van op de hoogte was. Oh, okay. En dat is natuurlijk heel vreemd als uh, president. Ja. En hoe, kom... ja. hoe komt u ondertussen de zomer door? In een te warm huis en met bedervende spullen ja, in de koelkast? Ja. Het is 38 graden uh, overdag buiten. En uh, de elektriciteit wordt uh, elke dag zo'n 2 tot 3 uur afgesloten. En heel vaak... Juist op het warmste deel van, van 2 tot 4 of van 3 tot 5. Dus dat is uh, heel vervelend inderdaad. Maar ze zeggen dat binnen een aantal weken, binnen drie of vier weken... dat het allemaal weer in orde zal zijn. Dus er is hoop. Even een paar weken uithouden. Veel sterkte daarbij, ja. mevrouw Jacobs. En dank u wel. Hartelijk dank voor uw verhaal. Dank. Goedemorgen. Dan uh, eigen land. Telecombedrijf KPN maakt namelijk later vanochtend nieuwe abonnementsvormen bekend voor mobiel bellen en internet. Nou, de verwachting is dat iedereen vooral meer moet gaan betalen voor het gebruik van mobiel internet. Waarom komt KPN met nieuwe abonnementen? Het bedrijf zegt dat dat nodig is omdat het gedrag van de consument verandert. In plaats van te sms'en of te bellen gebruiken we steeds vaker de smartphone voor gratis berichtendiensten als WhatsApp en Ping. En dus dalen de inkomsten van KPN. Want het bedrijf verdiende tot voor kort vooral veel aan gesprekken en sms'jes... die we buiten de bundel gebruikten. Maar dat wordt dus steeds minder. En ondertussen groeit het mobiel internetverkeer hard... en moet het bedrijf veel investeren in zijn netwerk. En KPN wil wat terugzien van die investeringen. Had KPN geen plannen om klanten te laten betalen voor bepaalde diensten? KPN had inderdaad plannen om een aantal diensten op smartphones te blokkeren... als je er niet maandelijks een apart bedrag voor betaalde. Het zou in ieder geval gaan om het bekijken van video's, berichtendiensten als WhatsApp... en het bellen via internet zoals met Skype. Maar die eerdere plannen gaan niet door. Waarom gaan die plannen niet door? Er kwam veel kritiek op, ook vanuit de Tweede Kamer. Die wilde dat minister Verhagen van Economische Zaken er een stokje voor stak. En dat deed hij. Hij kwam namelijk met een wet die de zogeheten netneutraliteit in Nederland moet waarborgen. En daardoor werden de plannen van KPN verboden. En dus moest het bedrijf iets anders verzinnen. Wat is dat precies, netneutraliteit? Dat betekent dat providers neutraal moeten staan tegenover het internetverkeer van de klant. Ze mogen dus niet bepaalde dingen tegenhouden of er meer geld voor vragen. Dus of je een bepaalde app gebruikt of YouTube-filmpjes bekijkt of browsed... moet niks uitmaken. De provider moet die nulletjes en eentjes gewoon doorgeven... en mag niet de ene inhoud anders behandelen dan de andere. Hoe wil KPN dan meer geld verdienen aan mobiel internet? Het bedrijf mag de abonnementskosten dus niet laten afhangen van het soort internetverkeer, maar bijvoorbeeld wel... van de hoeveelheid internetverkeer en de snelheid... Dus de verwachting is dat het vooral duurder zal worden om veel en snel te internetten met je smartphone. En bij de andere providers gaat het waarschijnlijk ook die kant uit. Tien over half zeven geweest. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We schakelen met Joris van der Kerkhof. Hij is in Nijmegen bij de start van de Vierdaagse. En Joris, nog overwogen om het dit jaar nog een keertje te proberen? Jawel, nog wel overwogen, Jawel. maar uiteindelijk toch maar niet gedaan. Jawel, kijk, twee jaar geleden heb ik het geprobeerd... toen mislukte het kant. ik word niet getraind... wel heel stoer eraan beginnen, maar ja, dan, dan gaan de blaren er toch voor zorgen... dat je uiteindelijk teruggehaald wordt. Uh, loop nu trouwens op de plek waar die blaren twee jaar geleden... Oh. vakkundig zijn doorgeprikt. Doet het nog zeer? Nee, als ik eraan denk wel, ja. ja. Uh, maar uh, als ik eraan voel, valt het, uh, valt het wel mee... Uh, ik ben er maar niet aan begonnen uh, weer. Wat ik, wat ik me wel kan voorstellen, uh, de schoonheid van... Ik heb toen twee dagen echt meegelopen. De schoonheid van na twee kilometer. Dat je dan in de redelijke rust aan het wandelen bent. Gek is dat, met 42.000 mensen rustig wandelen. Maar dat kan dus echt. Uh, dat je uh, je eigen ruimte hebt en af en toe eens wat mensen tegenkomt... en daarmee gaat praten. En niet de ochtendadem van de mensen hier, hier bij de start uh, hebt... Dat is vervelend. Goedemorgen, meneer. Dag, ja, meneer. Bent u ergens naar aan het luisteren? Nou, nee, ja, ik heb uh, 89.1 uh, Radio Gelderlandse heb ik er een gegeven moment. Ja. Veel informatie hier over de nee, nog niet, Vierdaagse? niet. looppieken is er nog steeds uit, dacht ik, want het wordt heel moeilijk. Want ik kom zelf uit Noord noorden, en een gegeven moment, uh, was, Smilden, was die paal. En toen uh, gegeven moment, uh, nou, werd er gezegd van, nou, dinsdag zou geven men de, de zuiker in orde zijn maar. Niet helemaal, hè? Helemaal. Nee, nee, nee. Wordt u nou een hoop ruis dan? Ja, nee, hoor. Dat valt, valt mee. Ik denk ook dat je misschien straks verder minder als beter is. Ik weet het ook niet. Wat hebt u op uw petje staan? 2011, wandelen, vaker doen? Wandelen, vaker doen, in een gegeven moment... Uh, nou ja, de moeder inhouden, in een gegeven moment. Uh, het is geen, uh, geen garantie om, uh, om oud te worden. Ja. Wel, wel graag om oud te worden. Maar het worden, in, in, met die andere woorden... Maar de, het is geen garantie om, uh, om gezond te blijven het is voor jou in beweging. Het is goed, goed om te bewegen uh, in ieder geval. Bent u net bij dat monument ook geweest? Zullen daar nog eens naartoe teruglopen? Uh, daar staan dan uh, allemaal bloemen. Uh, daar staan, uh, er staat een groot beeld van de twee mensen... die bijna hand in hand uh, met elkaar uh, aan, het, uh, aan het wandelen zijn. Het Vierdaagse monument 1966. Maar hier, uh, waar ontmoeten herinneringen zijn uh, geworden... Er is toch wat gebeurde op een gegeven moment. Ook als ik dan uh, lees, dat was in 2006. Hè, dus zetten zette heel duidelijk op, 18. Maar uh, ja, dus er zijn een aantal mensen ook op een gegeven moment die toen uh, gestorven waren. Het was veel te warm. Was, veel te warm ja. was er toen niet bij? Ik, ik was er wel bij, maar uh, toen meende dat. Uh, nou, het is twee jaar geleden. Toen is gegeven en één de, de, dag en toen is de rest afgebleven. Nou, dat was het. Het is nou, uh, het is nou heerlijk weer om te lopen. Tenminste, als het droog blijft. Ja, zeker. Nou, ik het ben... blijft een tijdje droog in ieder geval. Veel succes uh, vandaag. Er zijn twee andere twee dames in dit geval uh, bijgekomen. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer. Hebt u hier herinneringen aan? Nee, ik vroeg... Uh, t, t, t, t, ik heb daar verder geen herinnering. maar het was gisteren op de televisie. En uh, zodoende zag ik het. Ik zeg, dat monument moeten we even kijken, dat is uh, hier vlakbij. Maar ik heb wel uh, een vriendin die de herinneringen aan heeft. Die vertelde dat, ja. De, de problemen toen, de, de, de, de hitte? Ja, ja, ja, was gisteren. Ja, ja, ja, dat jaar was het, ja. 2006. U zit met uw handen in elkaar, Radio 1 is het. U kijkt naar de microfoon, ja. NOS, ja. <laughs> Zit U een beetje met uw handen in elkaar, een beetje te wrijven. Uh, heel warm is het nog niet. U probeert ze een beetje warm te krijgen ja we zijn op de fiets gekomen dus een beetje koude handen ja van ver we komen van Uden maar we zijn eerst met de auto gebracht ja. en we konden steeds verder rijden met de auto dus we dachten dat dat niet zo ver komt maar dat viel reuze mee hoeveel kilometer 30. Ja, dat is zo stom, hè? Die vrouwen die dan maar 30 mogen lopen, of 40 maximaal. Maar die echte afstand, zo'n raar verschil tussen die mannen en die vrouwen. Het ja, scheelt heel veel, hè? 50 of 30, dat scheelt echt heel ja, het veel. Het scheelt 20 ja. kilometer ongeveer. 50 lopen met die bepakking, dat vind ik wel heel bijzonder, hoor. Een petje vooraf. Maar ik denk dat wij 4x30 dan... En hebben we onze dagen ook goed besteed. En al onderwerpen om te bespreken? Ja, haar verjaardag vandaag. Vandaag. Ik, vandaag? ik zeg, als ik de radio tegenkom, dan zeg ik dat. En jawel, nou heb ik de kans. En bespreekt u dat dan? Van goh, al die dertig jaar die u nu tot nu toe geleefd hebt... of gaat u dan zingen? Zingen. Oh, en hoe doet u dat dan? Nou, doe dan ook ja. maar hoor. Ja, u bent begonnen met langs die radio. Lang zal ze leven, lang zal ze leven... Lang zal ze leven in de gloria... Nou. En de glorie, dat is morgen vroeg. En de glorie. We gaan het onderbreken. Joris van den Kerkhoff heeft het uh, wel maar zijn zin. Bij de start van de Vierdaagse. We hebben ook iemand in koers trouwens. Dion straks loopt de Vierdaagse. We spreken haar zo dadelijk. In Nijmegen is het nog droog, dus de regenpakken kunnen nog heel even in de rugzakken blijven. We hopen dat het droog blijft voor de lopers. Zomaar eens horen hoe het er is. Maar zo zei het al van Dion en John Zahoka, zie ik nou dat er weg richting Nijmegen nog niet helemaal begaanbaar is? ja A73? Nee. Nou, dat, dat valt mee. Ik heb er in ieder geval nog geen meldingen van. Oh. Goedemorgen trouwens. Uh, wel twee dagelijks files in de regio Amsterdam. Op de A7 bij de af en toe bij de warme 5 kilometer. Met de A8 2 kilometer voor klopend Koenplein. En er zijn nog problemen bij de spoorwegen. Want tussen Venlo en het Duitse Kaldenkeertje rijden geen treinen. Omdat er gestaakt wordt in de Duitse Noord-Rijn-Westfalen. Uh, de vertraging is meer dan een uur. En de staking staat aan gepland tot vanmiddag 12 uur. Oké, okay. verwacht je nog wat bijzonders vanochtend, John? Nou, eigenlijk niet. Ik verwacht... Eigenlijk een, ja, goed. Er is natuurlijk geen sprake van de, spits weg, de vakanties. Maar de meeste uh, vertraging valt, uh, verwacht ik toch in de regio Amsterdam. Daar staan op dit uh, dan ook de meeste files. Oké, okay, tot later. Doei. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Dan naar de Apenheul, het Apenpark in Apeldoorn. Daar valt een record te noteren. In één jaar zijn er vijf gorilla-baby's geboren. Verzorger Jack van der Meulen, goedemorgen. Goedemorgen. Waar komt deze gorilla-geboortegolf vandaan? Ja, mannetje, vrouwtje. Oh, oh. Echt waar? <laughs> ja. nee, maar hebben... Het zijn er wel veel, hè? Ja, het zijn er heel veel. Het is fantastisch. We hebben natuurlijk een jaar of vijf geleden hebben we een nieuwe leider in onze groep uh, moeten introduceren. Vanwege het overlijden van onze oude leider. En, uh... Die is enigszins ja. uh, vruchtbaar, begrijp ik en die vrouwtjes, die, die, ja, die vinden dat toch wel weer echt prettig voor jongen, denk ik. Het ging in april natuurlijk altijd heel, heel goed met de geboortes uh, van gerillers. En in de afgelopen 40 jaar zijn er 47 gorillas geboren hier. Ja, nou, dat is natuurlijk fantastisch. Maar nu is het nou, voor het eerst dat we er vijf uh, in één jaar hebben. Eigenlijk sterk nog in een half jaar, want de eerste was 10 januari en de laatste was uh, 3 juli. En allemaal, al die moedige zitten ook allemaal zo gelukkig en uh, zorgzaam bij. Dus dat is ook wel een heel mooi, uh, mooi gezicht. Ja. Is het voor die kleintjes niet vecht om aandacht? Nee hoor, ze hangen allemaal aan hun eigen moeder en dat uh, blijven ze de komende maanden nog wel even te doen. Die gorilla moeders die zijn eigenlijk uh, heel erg druk met die baby's okay. en dan uh, ze drinken meestal wel tot ze een jaar of twee, alvast wel drie jaar oud zijn. Dus de eerste komende tijd hebben we daar geen probleem mee, wat natuurlijk wel erg leuk is als dat grut straks een jaar of twee is. Dat het dan natuurlijk heerlijk met elkaar kan uh, spelen en uh, donderjagen op het eiland. Ja. En he, he heeft de grote nieuwe leider nu vijf maal een dag? <lacht> ja, inderdaad. Die heeft vijf dagen per week een update. Nee, die, uh, die, die uh, ja, stelt zich heel erg beschermend op natuurlijk voor uh, oh, alle nieuws wel. op het eiland. Hij bemoeit zich daar wel mee met de, met de kinderen? <lacht> nou, bemoeien, bemoeien. het heeft eigenlijk niet met die vrouwen te maken. Want als je namelijk een uh, baby krijgt, dan stijg je in de rangorde. Aha. Ja, dat wil natuurlijk iedereen. Maar uh, dan moet je natuurlijk wel een beetje ja, een goed blaadje komen bij die leider... om ook een uh, goede plek in de rangorde te krijgen. Maar ja, op dit moment met vijf baby's is de onderscheid tussen de vrouwen natuurlijk heel erg klein. Dus uh, ja, het is een hele interessante periode voor ons ook om te zien hoe die rangorde zich gaat, uh, gaat ontwikkelen. Maar dat is puur door, door het krijgen van een, van, van een kleine go gorilla. Zijn er nog andere manieren waarop die vrouwen zich dan onderscheiden ten opzichte van de grote leider? Ja, die... Man, de, de, de grote leider is natuurlijk veel uh, groter. Die is al twee keer zo zwaar als de vrouwen. Mm -hmm. En uh, ja, die baby's in geruleerd te helpen, die, uh, die moeten ze eigenlijk claimen om hun positie te versterken. Dat is natuurlijk altijd ook zonder baby's het in de rangorde. Alleen met baby, ja, dan stijg je gewoon iets sneller. En dat is ook is, want die dieren moeten natuurlijk beschermd worden. Dus ze krijgen meer aandacht van de leider. En zodoende stijg je dan ook weer in aanzien. Ja. Zeggen, u rijkt een beetje. Bent u al zo druk, zocht het vroeg? Nou, ik heb inderdaad net de, de heuvel op gefietst, spijt me. Oh. <laughs> ik dacht dat er uh, misschien een gorilla achter u aan zat. Maar er is vandaag een uh, feest te vieren, u moet wel aan het organiseren. Ja, inderdaad, hebben we hebben vandaag een groot feest. We hopen dat we de grootste baby uh, shower, heet dat zo mooi, <laughs> ooit kunnen organiseren. Nou ja. Het volgende record staat op 820 uh, mensen uh, die dan zo'n baby shower bezoeken. En wij hopen natuurlijk dat er ruim overheen te gaan hè, vandaag. Ja, nou dat is mooi. Dan wordt het een uh, gezellig feest met veel gokken wij. Ja, daarom. Het is ook heerlijk weer hier. Dus uh, ja, de zon hier schijnt ons tegemoet. Richting de Gorilla's vandaag. Tjerk van der Meulen, veel plezier vandaag. Dank u wel. Tot ziens. En bedankt. Het is negen minuten voor zeven. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Nou, we horen al dat het in Nijmegen goed wandelweer is op dit moment. Mm, het is geen pretje als je nu op vakantie bent. In het zuiden van Frankrijk bijvoorbeeld, of in het noorden van Italië. Want daar is noodweer op komst. We praten er even over met William Huizinga van Weer Online. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar is het slechte weer? Nou, op dit moment uh, zit voornamelijk uh, ja, het hele buiengebied, want daar hebben we het over, boven het Centraal Massief. Uh, dat trekt uh, de komende uren verder naar het oosten, dus dat uh, passeert uiteindelijk ook het Rhône-gebied, maar ook de Provence. En uh, ja, Daar uh, kan het uh, overdag uh, nog wel even flink gaan spoken. Op dit moment valt het nog alleszins mee, het, uh, we, we hebben het nu nou echt over buien. Maar eh, overdag kunnen die buien verder gaan activeren. En dan kunnen er ook windstoten bij voorkomen, eh, zware windstoten, maar ook onweer en hagel. Dat is ook best eh, mogelijk. Ja, en dat hele buiengebied, dat trekt eh, verder dus naar het oosten, zoals ik al zei. En komt uiteindelijk vanmiddag eh, boven het eh, ja, noordwesten van Italië en boven Zwitserland aan. En ook daar kan het dus nog eventjes uh, doorgaan met uh, plaatselijke ja, wateroverlast. Maar ook wat ik net al noemde, die onweer, hagel en windstoten. Dat is ook daar vanmiddag en begin vanavond nog mogelijk. Dus dat betekent de tent goed vastzetten of raadt u echt vakantiegangers aan om maar naar binnen te gaan? Nou, in elk geval wel goed uh, de zaken zeker inderdaad. En uh, ja, in geval van onweer uh, nooit on onder de bomen te schuilen uiteraard. Nee, dat is nee. inderdaad een uh, <laughs> verstandige tip. En hoe lang duurt het? Nou, het uh, lijkt vanmiddag dus uh, verder Italië en Zwitserland uh, in te trekken. En uh, vanavond uh, zal de activiteit van het hele buiengebied er wat uitgaan. Dan, dan blijft het een beetje bij uh, veel bewolking en wat perioden met regen. En daarna zijn we er eigenlijk ook wel weer vanaf. Want uh, ja, morgen en de komende dagen dan ziet het weer daar in de regio... Uh, weer een stuk vriendelijker uit... Misschien af en toe zeer plaatselijk een buitje, maar over het algemeen niet meer van dit soort uh, vervelende weer, zeg maar. Goed, even doorbijten. Dus daar ja. in het zuiden van Frankrijk, of het noorden van Italië. William Huizinga van Weer Online. hartelijk dank. Graag gedaan, dag. En maar weer even terug naar Nijmegen, naar de Vierdaagse. Nummer 95 uh, is het alweer, de editie dan. Um, en wij doen dat omdat, we hebben ja. de verslaggever rondlopen, maar ook een collega die zelf meeloopt. Dion straks. goedemorgen Dion. Goedemorgen. Hoe is het? Ja, nu nog heel goed. Ik heb er 1 uh, kilometer op uh, zitten geteld. Zo, zo. Dus, uh, nog uh, weinig last van pijn. <laughs> en uh, vol goede moed natuurlijk, hè? Voor welke afstand heb je gekozen dit jaar? Uh, dit jaar voor uh, de 40 kilometer. Ik heb uh, vorig jaar de 50 kilometer gelopen, dit jaar daarvoor uh, ook de 40. En dit jaar leek het mij toch wel verstandig om uh, de 40 te lopen. Want de 50 is je niet zo goed bevallen? Nou, op zich wel, maar ik moet heel eerlijk bekennen... dat ik dit jaar misschien wat minder goed heb getraind dan andere jaren. En uh, nou ja, met uh, de regen in het vooruitzicht... ik denk, uh, laat ik het niet uh, moeilijker maken dan het al is. Dus uh, vandaar de 40. Zeg, Leon, uh, veel gesproken over de regen. Voorlopig lijkt het goed weer te zijn en te blijven. Ben je wel voorbereid op nattigheid? Uh, nou ja, ik heb uh, drie ponchos in mijn tas zitten... <laughs> En uh, verder uh, nou ja, warme kleren aan en uh, mijn voeten heel goed ingetapen. Dat is wel heel belangrijk. Ik heb uh, s ochtends altijd hele rituelen voordat ik uh, naar Nijmegen vertrek. Ja. Waarom moet je je voeten intapen dan? Nou ja, dan, uh, als het goed is krijg je dan minder blaren. Dus dat houdt in dat ik nou, uh, nou ja, mijn hele hart ingetaped heb. Uh, Watten tussen mijn tenen heb en uh, nog wat zalf op mijn voeten. <laughs> En, uh, Kun je nog wel lopen dan? Uh, het, ziet, het ziet er ontzettend charmant uit, moet ik zeggen. <laughs> ik heb bewust nog maar geen foto op mijn Twitter geplaatst. Dat uh, komt misschien deze dag nog wel een keer. Ja. Maar uh, nou ja, als het goed is, uh, moet ik zo blaarloos de Vidaagse doorkomen. Ja, maar je, uh, loop je niet heel ongelukkig dan met die watten tussen je tenen? Ja, in het begin is het even wennen, maar ik moet zeggen dat ik het nu al niet meer voel. Ik, uh, nee, het, het gaat nu wel goed. Ja. ja. <laughs> nou, hey, en je klikt nog heel monter, maar dat is straks natuurlijk wel wat minder, of niet? Vooral als je niet zo goed getraind uh, uh, ga ik natuurlijk hebt. Ik ben er natuurlijk niet vanuit hè. Oh. <laughs> <laughs> nee. Nou ja goed, het, het weer is nu gewoon ontzettend fijn. Het is droog, het is een lekkere temperatuur. Dus uh, als het zo blijft, dan verwacht ik ook nog uh, vandaag monter over de finish uh, te komen. Kijk eens aan. Uh, en een fotootje. Ja, he? En een fotootje. Jazeker. Okay. Ik uh, zal uh, regelmatig even iets op mijn Twitter plaatsen. Heel fijn. Ja, want uh, Dion is te volgen via Twitter. Dion NOS. Nou, Dion, ja. succes. En we spreken je later nog wel. Dankjewel. Het NOS Radio 1 Journaal. De ochtendkranten. En veel kranten natuurlijk nog aandacht voor het overlijden van John Krijkamp. Volgens Rijk de Gooier werd Krijkamp de laatste jaren wat vergeten kwamen maar weinig mensen meer bij hem langs, zegt de gooyer die jarenlang een komisch duo samen met Krijkamp vormde. In de Telegraaf reageert ook Lex Daniels, de boezemvriend van Krijkamp. Dag, oude jongen, had Krijkamp zaterdag nog tegen hem gezegd... en zondag overleed Krijkamp. In het AD staan op de voorpagina's uh, uh, twee foto's van Krijkamp. Op de een met een glimlach, op de ander een wat uh, ja, verveelde blik. De man met twee gezichten staat eronder... Krijkamp had op het podium een grote gave voor gekke bekken en had een geweldige timing. Maar waar het podium zijn thuis was, voelde zijn privéleven mede door het alcoholgebruik als een lode last, zo schrijft de krant. Ernst Heersbalin is tegenwoordig hoogleraar in Amsterdam en Tilburg. Maar in het vorige leven was hij minister van Justitie. In de pers praat hij over ingewikkelde kwesties uit die periode. Over de ruzie met Wilders voordat fitna uitkwam. En over de cartoonist Gregorius Nekschot... die werd opgepakt vanwege een Mohammed-cartoon. Door die zaak ontstond het beeld van Heersbalin als de oppersensor. Hij zegt erover, ik weet voor mezelf dat dat misplaatst is. Ik heb nooit een aanwijzing gegeven aan het Openbaar Ministerie. Volgens Heersbalin is dankzij de zaak Nekschot de vrijheid voor kunstenaars zo groot geworden dat Nederland nu echte vrijheid van kunst heeft. De tandarts en de huisarts moeten beter samenwerken. Tanden zeggen veel over de gezondheid, staat in het HD. Door het gebit goed te bestuderen zijn allerlei ziekten in een vroeg stadium al op te sporen. De voorzitter van de tandartsenorganisatie NMT noemt als voorbeelden diabetes en reuma. Ook de Landelijke Huisartsenvereniging is voor betere samenwerking. Beleggers vluchten in goud. Nou, dus ging de Volkskrant kijken bij Amsterdam Gold. Dat is een postordebedrijf in goud en zilver. Sinds de explosieve stijging van de goudprijs is het er de afgelopen weken een gekke... Zegt een adviseur over de koop van goud en zilver, Jaap Rijmans. Tientallen postpakketjes met goud liggen op een simpel duwkarretje klaar voor verzending. Alleen de sticker Niet bij de buren bezorgen geeft aan dat er iets duurders in de doos zit dan bijvoorbeeld een boekje. En trouw wordt een Syrisch echtpaar geprotesteerd. dat verdeeld is over de situatie in hun land. Fatima is tegen het regime. haar man, Imaat, is voor. In haar appartement in Damascus voeren ze eindeloze discussies erover. Imaat vertrouwt erop dat president Assad voor de verandering zal zorgen. Want ook hij vindt hervormingen wel noodzakelijk. Fatima vindt dat er een einde moet komen aan de politiestaat en ziet Assad liever vertrekken. De behandeling van aids-patiënten in Afrika heeft wel degelijk zin... meldt het ND, Nederlands Dagblad. Daar wordt wel eens aan getwijfeld, maar het helpt echt. Wetenschappers analyseren gegevens van 22.000 aids-patiënten uit Oeganda. Ze begonnen tussen 2000 en 2009 medicijnen te slikken... en de conclusie, aids is ook in Afrika geen doodvondens. En Staatsbosbeheer gaat dan nog de aanleg van bossen combineren met windmolen... Parken, staat in trouw. Het publiek gaat meestal protesteren als er een windmolenpark moet komen. Maar als de windmolens worden gecombineerd met de aanleg van natuur, dan is er meer draagvlak. Met de opbrengst van windenergie kan het onderhoud en het beheer van het complete bos worden betaald. Dat is nou de bomen, maar niet hoog groeien, Anders worden ze vanzelf gesnoeid.